de stem en maak kans op een cd. Wie is dit? Wie is dit? Met de carrièrester willen wij dit jaar een van de pioniers van de Vlaamse televisie bekronen. Iemand die aan de wieg stond dus van de televisie in Vlaanderen. Heb je de stem herkend? Surf dan naar altijdprijs.info en wagen gokje. Altijdprijs.info